brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Door Peter Reumer. Vandaag, op herhaling. Kan iemand mij naar verhelpen. Wat Nee, Dozen. Op de, van deze staan er nog een paar onder de trap. Wat is het dan? Dozen, Zit Zit erin, Pees? Straks, Tracy, straks. Hè? Eerst moeten ze naar boven. Hé, hey, ouwe, pa! Wat zit hij nog glazen voor ons uit te kijken? Hij luistert naar zijn walkman. He? Hij heeft er een nieuw bandje in zitten. dan zit hij al de hele dag met die koptelefoon. Oh, op. <laughs> en waar is Harry? Misschien dat hij even kan helpen? Nee, die is op de sportschool. Dan zit hij ook elke dag, zeg. Wat is hier van plan? Ik geloof dat hij de sterkste man van Nederland wil worden. het <laughs> alsjeblieft niet mis, zeg. Hoe word ik van gevulde koek en nou een tuinman tot Geloof je dat hem echt is? He? Ah, hij is er gelukkig mee en het houdt hem van de straat. ja, voor zolang als het duurt dan. Nee, ja, dan moet je ouwe maar even helpen. Hé, hey, pa! Pa! Wat hè? Kom, even helpen! Ik versta je niet! Schreeuw niet zo! Wat he? Schreeuw niet zo! Schreeuw niet, jij schreeuwt! Zet die doppen dan even af! Ik versta je niet, ik heb weer meer, die doppen heb ik op! Oh, doppen! Ja! Ah, mijn telefoon van mijn kop, want ik kan wel vacuum zitten, ben ik voor mijn lijf lang dood. Vale, hefter, zo van mijn ja, kop afrecht. Wat zou je dan naar te luisteren? Nou, een plaat. En, een hele mooie plaat. Ik dacht ja. dat jij niet van muziek hield. Hé, hey, nou, van deze muziek daar ben ik gek op. Wat is luisteren? Nee, nou, ik weet niet. Het is meer voor de liefde. Kom op, geef je dat ding. Zelf weten. hè? Zo mij maar niet. Peek. Peek. Dit is die, die plaat, hè, die. Hoor je, hoor je, hoor je? Het is de vormplaat. plaat. Laat mij nog eens luisteren. Nee, Toos, Nou, ik, Peek. Hé, waar hoe is mijn koptelefoon? Die hebt Toos net op de knar gezet. Ah, het is een lekkere plaat, jong. jongen. Eh, Tha, Tha, Tha, misschien is het niet helemaal voor jou bedoeld, bedoel ik. Ik, stil eens, stil eens. Ik, ik hoor, alleen hijgen. Ja, zo, ja, nou, nou, doe nou maar weer af. Alleen maar hij gehoor ik. Ja. Wat is dat voor een plaat, Dat is uh, uh, voor de voor volwassen, voor de opgegroeide uh, mens. Zo laat we laten uh, Zij... Uh, Erotische steunplaten, dat betekent voor op meeste seksuele eigenis. Oh, was dat het? Ik dacht al. Het klinkt als het... het, als, het, als, het als heigen klinkt het. Ja, heerlijk. Dat, is, heerlijk. dat doet wel een vroeger, denk ik. Oh, jij bent een vieze oude man, pa. En jij ook, Peet. Ik ben misschien oud, maar niet vies. En ik ben misschien vies, maar niet oud. Kinderachtig. Nee, kijk. Ik heb, ik heb, jij hebt geen gevoel voor kunst. Oh, nee. Anderhalf uur liggen steunen, mooie kunst. Je mag wel een keertje van me hè? als je dat wil. Jongen, jij ook hoor, als ik er op uitgekeken ben. Oh, nou, dat kan wel een paar jaar duren. Uh, ja, nou, uh, kom op, pa, help eventjes, hè. Moeten er moeten nog een paar van deze dozen naar boven. Wat zit erin, wat zit erin? Straks, Straks eerst naar boven. Ja. Zo, nou nog even luisteren hoe die, uh, die smerige plaat verder gaat. Een nommel, hè? Maar kraken. Okay. Nou weet ik hoe ze die paard van jou hebben opgenomen. Ja, okay. dat is ook een manier, maar ik vind die andere toch leuk, hè? Oh. Zo, Trace. Moet je nou toch eens kijken. Smeerlapperij vond ons. Dan moet je ja. kijken. gaat. Voor vieze oude mannetjes. Wie zit er onder de pontificale, ponti ponti onder de koptelefoon? Hé, hey, Toos! Trace. Die bedoel ik. Niemand anders. Hé, hey, Trace. Je is toch helemaal bij weggezwijmeld? Wat is er? Plat is het! Plat Dat ik dat nog eens mee mag maken. Uh huh? Oh. Even afdoen. Zo. Ja, ik was er zomaar bij in slaap gevallen. Ja, dat bedoel ik nou. Vat me toch wel mee hoor, die plaat. Je wordt er lekker uh, ontspannen van. Ik, ik word er helemaal niet ontspannen van. Meer van, uh, nou ja, dat, dat dus. Nee, nee, nee. nee. Maar, maar als u erop uitgekeken bent en Peek vindt er bijvoorbeeld ook niks meer aan, dan wil ik hem wel hebben. Is lekker, voor het slapen gaan. Uf. Wat staat er ook weer in die dozenpijk? Ja, ja, jongen, ja. niet dat ik nieuwsgierig ben, maar dat, dat, dat ben ik wel eenmaal. Ja, de doos, ja, nou. Ja. Daarin zit... Ja. Ja. De oplossing. De oplossing? Hij heeft de oplossing. Waarvoor? Nou, voor het klemmende probleem van de voedselvoorziening in deze dure tijden van de komende weken, zo niet maanden. Geld. Er zit geld in dozen voor geld. <lacht> Vaar niet, jongen, geef maar wat. Nee, ik, ik denk, ik vermoed. Dat peek iets anders op het oog, hè, pa? Ja, noodrandzoenen. Dozen vol noodrandzoenen uit het leger. Noodrandzoenen uit het leger? Voor een prik op de kop gedicht. Wat een smerige tegenvaller. Kan je je voorstellen, Tres. Wekenlang geen eten hoeven te kopen. Niet te lange rijen hoeven te staan je boodschappen te doen. Want alles wat wij nodig hebben, mop, zit in deze dozen. Spaart geld, tijd en gezondheid. Want reken maar, hoor, dat hier alles in zit wat het lichaam nodig heeft. Hoe kom jij eruit? Hoe kom je eraf? Eraf! Dus, zo snel mogelijk af. Zeer voordelig over kunnen nemen. Oh god, maar bro, je vlekken in mijn nek weer. Dat is wat de, de defensie. Die is wat de, de ding is. Van het leger, die liggen niet zomaar in de verkoop. Die zijn ergens gesnuffeld, gejat. Nee. Le oh, God, leger. Dat is het ergste wat het militaire apparaat op ons dak. Dankzij de deur. Schuttersputjes in het asfalt. Scherpschutters in de bomen. Ah. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Potter, buik. Ik ben geraakt in mijn buik. Ik bloei. Doe weg. Weg, Peek. Doe het alsjeblieft weg. Dat zal wel meevallen, pa. Dat leger hoeft hier helemaal geen beet van te hebben. En het risico dat ze er wel weet van hebben, lijkt mij te verwaarlozen. Nou, ik val aan. Wie volgt mij? Koffie. Hey, soep! Alles in. Poeier! duizend zakjes met poeier! Ja, duizenden blikjes met witte bonen in tomaten, saus, Dropmint, frutella, chocolaai. Oh. Chocolaai? Hé, hey, en pakken vol koek! Ja, en wat voor koek! Daar heb K in de schedel van Abel nog mee ingeslagen! Oh, ja, wanneer? Uh, heel lang geleden, pa. Meen je dat nou? Is die rommel zo oud? Ach, wel nee! Het is heel goed bewaard gebleven. Dit spul is gemaakt om dicht te blijven. Nou, dan dus zijn we daar tenminste, hè? Hallo. Moet je hem horen? Dat is een te Harry, jij moet een plaat van maken. Die heb ik gemaakt. Wat, hè? Ik dacht dat jij wat aan je condities zou doen, Ja, Arie. dat doe ik ook. Nou, er is dan waarde van terechtgekomen. Atlas uitgeput van een trappie op. Ja. 20 keer. Als ik naar buiten ga, dan ga ik ze 20 keer op en neer. En als ik binnenkom, even zo. Is Conditie. Niet goed met je hoofd. Ik train het lichaam. Nou, dan train je het verkeerde. Hersengymnastiek, daar zou je wat aan hebben. Waar is mijn wolk, Ben? Ik moet maar eens gaan koken. Werp een blik in de pan. Ik Kan haast niet kiezen. Neem die witte bonen dan maar. Ja, ik ga nog even wat gewicht heffen. Oh, nou, gezellig zeg. Iedereen weg. En dan ga ik ook maar uh, naar de kroeg. Ik ben erop tegen. Dat betekent namelijk wekenlang elke avond witte bonen in niet tomatensaus. Waar. Niet waar, is niet waar. Her. Kijk, je kunt variëren. Witte bonen in Hongaarse tomatensaus. Witte bonen in Spaanse tomatensaus. Witte bonen in Franse tomatensaus. Met friet, je appies, je rijst, je macaroni. Kijk, zo heb je altijd weer wat anders op basis van het gezondste wat de aarde ons te bieden heeft. Ja, ja. ja heb gelijk. Goed, man. Of je nou elke avond gehakt hebt zoals Toosie dat doet of elke avond deze troep in rode smurrie. Ik bedoel geen verschil. Jij ja, nog een beetje water bij je pa? Maar ik behoef kracht voor, voor mijn spieren. Ik moet groeien. Ach, je bent toch al lang uitgegroeid. Mijn borstomvang hebt twee centimeter toegenomen. Zeg, je mag wel oppassen Toos, straks zit hij nog aan je borstenhouwers. Van deze, deze rotzooi gaat alles weer hangen. Godverdam, ik zit te eten, vuile vieserik. Vitamine, ijzer heb nou, ik nodig. Eet je lekker het stijltje in je vorenkop. Ach, Dit is goed voedsel. Voor jonge mensen in de kracht van de la leven. Die pal moeten staan voor ons. Pal tegen de vijand die ons kleine landje bedreigt. En deze jongens, haar, deze Janne van Nederlands bloed, waar jij en ik trots op zouden mogen wezen, die eten niks liever dan dit. Ratskeur en bonen. Zeg, ik heb het op. Mag ik nou met mijn frutella beginnen? Trace, Trace, zeg ook eens wat. Ik zal willen, Harry, maar ik heb mijn mond gewonen. Ben jij nog een coekietoos? Nee, dankjewel, vader. Ze zijn met de hart. Ja, als je gebit hebt, is het niks, hè. Hoewel, je moet ze soppen. Lekker soppen, je kopje poeier. Het, het is kippen soep. Wat? Ik heb de foute poeier in mijn kopje gedaan. Laten we proeven. Nee hoor. Mm -hmm. Nee, nee, dit is koffie. Nee, toos. Jawel. Eh, nee. Nou, dat is het zeker niet. Ik dacht. Ja, ja het zou dat toch even toen wij wel koffie kunnen wijzen. Lekker bakkie. Post. Ja. Post. En? Post. Nou, we hebben wel eens vaker post, niet echt vaak, maar het komt voor. Post. Van het ministerie van Defensie. Hm? Ik heb er niks mee te maken. Ik ben gedwongen, gefocuseerd op deze troep te drinken. Defensie? De militairen komen kom er aan ook. Ik kraken, dat wordt weer dagelijks martelen. Heb jij dat dan wel eens eerder gehad? Weet hij, nee, nee. Ik praat niet over de oorlog, liever niet. Wat? Moet er hier mee? Openmaken. Doe het niet, doe het niet, jongen. Begin er gewoon niet aan. We gooien die brief weg, we begraven die blikken... ...en we gaan gewoon weer over op de vallige gehakt. De breker, P. Bij deze. En bij de eerder mededelen. M'n man, waar is m'n man? Ik heb niet behoefte aan lawaai, Nee Ik geloof het niet. Wat niet? Ik. Ja? Ik moet op herhaling. Waarvan? Militaire dienst? Jij? Ja, ja, natuurlijk. Iedereen moet op herhaling. He, heerlijke pak van maart. Ik dacht heel even dat het om die dood... Mag ik nog een koekie? Ik moet op herhaling. Nou dan! en? het zou je dan even te kaken? Ik ben nog nooit in dienst geweest. Nou, dat wordt een hoog taart. Je ben er nou niet zo ziekeneurig bij, het zal vast wel een vergissing wezen. Ik heb gebeld, ik heb toch telefonisch gebeld? Ja, Ja, meneer de breken, we begrijpen uw probleem. Maar we kunnen er voorlopig niks aan doen. Kom er maar gewoon op voor uw nummer. Ja, zo is dat, ja. Zo, Helge. Zeg, die teller die blijft in je gebit blijven. De spannen niet meer weg te krijgen. Ik krijg hier toch de sterke indruk dat jij al mijn doosjes leeg te kan. Ga ja, rustig als je... Rustig. Je moet niet tegen mij beginnen. Ik begrijp jou niet, Peek. Je ja, had het laatst over die dappere mannen, jongens van de wit... die het goede vaderland verdedigen. Ja, zij, ja, zij, die jongens, ja, maar ik niet. Ja, maar het is hartstikke goed voor je. Discipline, stalen spieren. Oh, ik zou een moord doen om in dienst te mogen. Dan ga jij toch? Graag, graag. Oh, nee, nee. Als deze zak doet die fruit die ons land moet moeten voor de vijand... dan kunnen we net zo gelijk gelijk beginnen aan kussensrutjes Russisch. Tijgersluifgang door de velden. Ah, een paar laarzen. Niet hazelen nu. Vlugste kleeuwen aangetrokken en knak, daar is weer een vijandbinder, meesterlijk. Wat moet ik nou thuis? Ik weet het niet, jongen. Gaan, denk ik. En krak, daar vloog de deur van de oude boerderij open. Blijf staan, verrader, op heterdaad. En zelfverzekerd houdt de soldaat de vuile spion onderschot. Harry... Hij jij misschien nog zo'n klein beetje ruimte in die knipperbol... ...van je voor één redelijk argument, hè? Ik wil niet. Oké, okay, oké. Okay. Ik wou je alleen maar wat opvrolijken. Ja, als je, als je niet wilt, dan zou je toch moeten onderduiken. Wat? He? Onderduiken. Dat dus, is dus wegkruipen, dat iemand je ziet. We vinden wel een adres voor je ergens in een avondkast. neem je dan pa van die noodransoenen bij, dan kun je jaren blijven zitten. Jaren? Op op, op, op, op ik ga geen noodtrand toenen we zien. Ik haat die troep. Ik haat alles wat er uit leeg komt. Weg ermee, rotzooi! ja, hoi, hoi. En je was er eerst zo verrukt van, van je dozen. Al dat verdomde spul van het verdomde leger. Wat heb het nou voor nut dat je als ene mensheid tegen de andere vecht? Ik ken de goeie man niet eens. Het is maar een oefening. Peek. geen oorlog. Ja, nee, nee, zal je zien, zal je zien. Als ik dienst neem, breek ik prompt wereldoorlog drie uit. Oh ja, vast. Nou, dan denk ik toch maar dat ik even ook, maar ik ga vast onderduiken. Kom op, ouwe. Zo, heb jij dan een adresje? Dan moeten we toch hier zoeken. Ik heb mijn rolletje er niet op. Waar gaan naar de stalling. Het is het wel veilig. Dan komen ze natuurlijk het eerste zoeken. We gaan niet onderduiken. Ik ga jou leren hoe je de stalling moet beheren, voor als ik weg ben. Dus je gaat toch? Peek, Peek, ik ben trots op je en bloed je jaloers. Dank je, haar, Hele steun. Kom op, pa. De stalling? Ik weet niet of, dat, of ik dat nog van wil, die vocht. K Kijk, ze nou gaan. De big van het regiment en zijn vaar. Dit moet toch een vergissing zijn? Helemaal niks, zijn dus morgens komen de fietsen s'avonds gaan ze weer weg. En uh, <coughs> daar vang ik dan een geeltje per fiets voor. Ja, ja ik dus. Ja, hè? Nee. Uh, ja, een geeltje per fiets. Maar uh, dan moet ik wel nog godganselijke dag voor in dat ook zitten. Als ik niet betoon zit dan, hè, vanwege die geeltjes. Pa, pa, dit, dit rothol, ik, ik, ik zal het zo missen. Ik, <lacht> ik wil niet, die diest er is, er is net een gevangenis. Maar dan moet jij toch wel een gewenst zijn, zou ik denken, jongen. wil het niet. Ik kan het niet. Niet meer. Nou, hou, hou, hou. Kom hou, hou, nou vooruit, nou, knul. Hé, hey, geen ja. Waterlanders. Ja. Ik kan het niet doen, tegen. Je bent geen ja. veertig meer. Ik wil het niet doen, maar. Jongen, pa, stop nou, hè. Al die vochtig fiets fietsen gaan er vooruitje. Zo mag ik het zien. Ja. In vriendelijk zijn het echte klanten, hè, pa. Daar heb je niet verlies. Zoals ze de water leggen, Zeg. Hm? Komen er weer ook lekkere maanden. Nou, hou oh, jij, ja. hou oh, jij, ja. hou oh, jij ja. nou maar bij je balk ben? Dat, dat is het juist. Weet je wat het is? Ja, niet maar een lekkere maanden gedacht. En dan in einde. Zie je horen, doet gebruiken. Dit is een fietsenstalling, pa. Geen sekshol. Nou, kom op. Ja, we gaan we nou weer, naar. We gaan we nou weer heen? Ik word moe van je. Ja, je zal gauw genoeg opknappen, we gaan het toon. Ik ga voor de laatste keer uitgebreid een heel lang mager bedrinken. Ik zal je steunen, jongen. Ik zal je helpen, zolang als ik dat kan. Ook met toon. Als je daar per op staat? opstaat. Pak dan voort, Peek. Straks kom je nog te laat. Ja, draai je gelijk de norm. Mis je meteen al de eerste gevechtshandeling. Oei, wees, bang, bang. Zou toch zonde zijn? Ja, nou, Heb je uh... alles, Peek? Je lange ondergoed? Ja, Twees. En je toffels? Heb je je toffels wel ingepakt? Ja, Twees. En neem zo'n uh, noodrandzoentje mee voor onderweg. Peek. Mij hebben ze afgekeurd. Oh. Platvoeten, zeiden ze. Platvoeten, ik? Waar zou ik die vandaan moeten halen? Kijk eens in je schoenen. Ja, maar jij gaat nu weliswaar 25 jaar te laat, maar toch de eer van de familie hoog houden. Ik zal aan je denken, jongen, tijdens mijn oefeningen. En ik zal denken dat ik jou ben. Ja, ja, ja, zo is het weer genoeg. En Peek... Ben ik niet al te erg je best doen, hè? Hm. Met al die jonge jongens. Moet je niet vast een paar krukken mee? Kijk, die krijgt toch voor doppels van dat fonds? Nou, de, de, de trein staat ook voor trekken. Nou, ik ben erbij, dan ik geroepen. Echt waar, Nou, niet. Hm. Ja. Het is. meid, mocht ik sneuvelen, de papieren leggen in de blikken trommel. Wat oh. nou? Oh, maar, ik krijg het weer krampig. God, jongens, ik kom hier halen. Voor zoveel ben ik toch niet te laat. Ja. Ja, ik ga wel even. Dan is ze meteen nog even te zien. Ja, in de trap niet twintig keer doen, Harry. Gewoon in één keer op en neer. Oh, ja hoor, ja, ja hoor. Hier door het raam kun je ze duidelijk zien, een militaire wagen. Hoe kan dat nou? Heb ik misschien in de datum vergist? Ik zal eens even in die brief kijken. In de boeien, jongen, in de boeien. Vastgeklonken word je weggevoerd en voor straf nog een jaar je langer in een kampvuisd. Ik, ik, ik wist het niet, ik... ik hoe kan het rustig, dat nou? Rustig, rustig, nou maar, rustig. Ik zal wel los. Doen. Nee hoor. Nee, kijk, hier heb ik het. De datum van de oproep. Klopt, het is vandaag. Ja, dat is vandaag. Mijn dat Mij het er wel. Wat, wat ik nog allemaal mee moet maken en dat op mijn leeftijd. Dat is een boodschapper. Met een brief. Oh, wie? Dit is voor jou. Maak open, jongen. Wat staat erin? Nee. Nee. nee. Hij mag zeker gelijk het front. Bof komt. Ah. Zeg nou toch wat. Ja. Mijn jongens, bepoedert dat generaal. Uh. Kun je dat voorstellen? Ja, ja. Nou, uh. ik niet. Wat is er nou, Peter? Ik, ik, ik, ik hoef niet. Het was een vergissing, een uh. fout met mijn nummer. Ik hoef niet. Oh. Wat een oh. teleurstelling. Zeg in die stelling. Maar geeltje per fiets. Hoe zit het aan mij? Ik hoef niet! <laughs> Twee Grote schatnamen. Dat moeten we vieren! Ik hoef niet! We moeten dit ook vieren met, met dit, het lekkerste dat we in huis hebben! Maar nou, er komt er aan jongen. Je kan ook kiezen ook. Wil je witte bonen in Hongaarse tomatensaus, Italiaanse tomatensaus, Spaanse tomatensaus, Mexicaanse tomatensaus, Beganse tomatensaus.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 Hieronder. De politie zal dit niet leuk vinden. Nee, dan gaat u, dat, dat, dat gaat u de gevangenis kosten. U kunt mij niet tegen mijn wil vasthouden. Oh, zeker wel. Uh, alsjeblieft. Gaat je wel rustig blijven zitten, putje? Anders zal ik mijn tang moeten gebruiken. Peek, ja, uh, ja. Peek, is het nou wel verstandig? Nee, ja, nee, natuurlijk, natuurlijk. Nou, zullen ze luisteren? Ja. Nou, maar argumenten. Jij bent mijn isselgeldputje. Die stalling blijft mij, of... We gaan allemaal al te onder. Uh, ik uh, denk dat ik me weer eens opstap. Hier blijven, Harry. Uh, nee, echt niet. Ja, echt wel. Of We wil je soms ook vastbinden? Help! Help! Dat moest ik doen, vlug, om in zijn mond te stoppen. Help! Ik word vastgehouden. door een gek. Ik word een gezeald. help! Mag ik de korpen ik vind er geen. Wel, want hij spart er tegen. Maar hij zitten Hij is hier aan de hand, vrouw! Hij is hier aan de hand. vast, dan kan ik het touw wat je geen zin Help me, vrouwtje, help me vrouwtje, help me toch! Hij wil me geestelen! Laat los! Laat los! Hou op, Rees! Laat los! Laat me los, Rees! hier mee, help! Hurry, Harry, schei Vinden! U hoort hier meer van! Blad gaat dit huis, Blad. En het ligt er nu nog oh. bij! Oh. Oh. Oh. Uh, alsjeblieft, hier, hier, hier. Au. Moet je het doen. Ja, dankjewel. Hm? Wat was dat nou voor een rare bevlieging, Harry? Hij is weg, mijn enige hoop. Als ik hem had gehad, dan is hij nooit durven afbreken. Dan had ik mijn stalling kunnen behouden. Nee, Peek. Nee, Peek, ze waren met de ME gekomen en al dat wapentuig... Dan waren ze meegekomen. Ze, ze zouden je hebben behandeld als een gangster, Peek. Maar mijn stalling. Ach, wat je ook doet. Als die plat dan gaat die plat. Geweld helpt je niet. Geweld helpt nooit, Peek. En hé, hey, hoor eens. Misschien gebeurt er nog een wondertje. Nee. Geen wondertje. Niet is een heel kleintje. Ze hebben gisteravond het huis geveild. Ja, je zou wat anders moeten zoeken. En ik weet wel waar. Met sociale zaken. Ja, als je daar lang genoeg loopt, valt dat ook wel mee. Eh, allee, is niks voor mij. We hebben verloren, Trace. Ach, het is niet het einde van de wereld. Ik was er gelukkig. Ja. Vochtige oude rotstelling, maar ik was er heel gewoon gelukkig. We moeten die fietsen eruit gaan halen voor de mensen. Als die fietsen ook worden platgewalst, dan kan je dat voor de kosten opdraaien ook. Ja, Harry, je hebt gelijk. Ja, maar laat me nog even zitten. Nog even bijkomen. Hé. Uh. Uh. Uh. Vrolijke boel is het hier. Dat je nou verwacht? Feestie? Uh. Nee, maar een beetje gewoon, een beetje huiselijkheid, een beetje gezelligheid. Eh, gezellig. uh, niet vandaag, pa. Meneer is komende twintig jaar ook niet. Eh, e e e e heb jij een bakkie koffie voor mij, Toos? Ik ben kapot. Lange dag gisteren. Ben ik weer op de rembaan geweest? Ja, ze maken zich dertig ruggen verdiend. Wat? Tja! Een bakkie koffie, vader. Tuurlijk, vader. Meteen, vader. Ho hoeveel verdiend? Dertig ruggen, dertigduizend gulden. Ik schaam daar een neus voor te hebben voor die paarden. Ik won steeds maar. En steeds maar weer inzetten. En winnen. <swe er weer uit Bismarck> Het kostte me wel jaren van mijn leven, van de spanning. Jaren van mijn leven. Ja, maar met 30.000 gulden opzak, vond ik het eigenlijk wel een draaglijke w gedachte. W waar heb je al het geld? Eens kijken. Kijken? Ik heb het niet meer. Huh? Nee, ik heb het niet meer. Jij gaat mij toch niet vertellen, dat je dat weer aan huip gegeven hebt. In uh, zekere zin. Uh, min of meer wel, ja, eigenlijk. Nee. Ik vind flauw. Nee, wacht nou even, jongen. Na, luister nou. Ik was dus gisteravond met Haap op die valink. Weet je wel? Ook spannend. Heel spannend. Toen ging dat huis van Haap onder de hamer. En daar werd dus één keer geboden door zo'n vogel. Zo'n onbeschofte van de gemeente. En toen... Uh, ja. Nou, toen stak ik mijn hand op. Waarom? Dat zei Haap. Haap zei, steek je hand. Zet meneer Maarten. En toen? Steek je hand, hè? De... Toen heb ik gekocht. Wat ja, gekocht? Eh, dankjewel, meid. Ah, lekker maar, dier. Wat dan gekocht? Net dat, dat huis van Haap, wat jij je stalling in hebt. De gemeente was verder niet geïnteresseerd. Nou, alles van het Ik ga weer een wegtrekken. Hé, heb jij een koekje uh, bij? Ik een koekje bij de koekje. Een hele trommel vol, vader. Nou, nee, vier is genoeg, handje. Heb u het huis van Haap gekocht voor dertigduizend gulden... Nee, nee, het was wat minder. En de rest heb ik opgeborgen. Voor later. Hart was er reuze blij mee, maar jij schijnt er schijnbaar niet vrolijk van te worden, jongen. Ik heb mijn stelling terug! Nee nee, nee. Ik heb mijn gezelligheidsvereniging terug. Uh. Maar ik, ik heb er geen bezwaar tegen als jij er af en toe een fiets in <laughs> ik heb wel zoenen! Niet doe, niet doe, ik heb er een naam. <laughs> daar houdt je zo van. Ach jongen, wat moet ik nou met zoveel geld? Ik zie jou liever geluk. Tozie, laat de koepel zitten. We gaan het toon, we gaan het vieren. U heeft geluisterd naar De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. De rolverdeling was als volgt. Eek de Breker Piet Reumer, Trees zijn vrouw Tony Huurdeman, Harry Sakko van der Maaden. Huip Ben Hulsman, Putje Paul van Gorkem en Fokke Johnny Kijkamp senior. Technische realisatie Raymond van Maarseveen en Antoinette Dreugen. De regie had Hiro Muller.